Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft het Iraanse atoomprogramma aangevallen. De luchtaanvallen waren gericht op nucleaire complexen en op prominente functionarissen. Zo zijn twee hoge generaals en twee kerngeleerden gedood. Het Israëlische leger schrijft in een verklaring dat Iran dichter bij de ontwikkeling van een atoombom was dan ooit. Premier Netanyahu spreekt van een bepalend moment in de geschiedenis van Israël. De Iraanse Ayatollah Ghamenei zweert wraak en zegt dat Israël een bitter en pijnlijk lot wacht. De Amerikaanse regering mag voorlopig de nationale garde blijven inzetten tegen demonstranten in Los Angeles. Dat heeft een federaal hof van beroep bepaald. Eerder vannacht oordeelde een lagere rechter juist dat de inzet van militairen onwettig was. Maar de regering ging meteen in beroep, met als eerste gevolg dat de uitspraak van de rechter nu is opgeschort. Driekwart van de Nederlandse gemeente heeft geen lokaal hitteplan, waarschuwt het Rode Kruis. Sinds 2010 is er een nationaal hitteplan, maar ook lokaal zijn zulke richtlijnen zinvol. Zo kunnen gemeenten ouderen helpen om de hete dagen goed door te komen, mensen die buiten werken vroeger laten beginnen en sportwedstrijden vervroegen of afgelasten. Opnieuw is er een grote staking bij de NS. Op veel trajecten in het noorden en zuiden van het land rijden geen treinen. Op andere trajecten kunnen treinen uitvallen of vertraagd zijn. Het is de derde NS-staking in acht dagen tijd. De vakbonden willen met de acties een grotere loonsverhoging en betere arbeidsomstandigheden afdwingen. Jong Oranje zit EK onder 21 in Slowakije, begonnen met een gelijkspel tegen Finland. Het werd 2-2. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger stond binnen een half uur met 2-0 achter, maar kwam na rust terug en in blessuretijd maakte invaller Ernest Poku de 2-2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 Something, something, something, something I'll have to Play You better Call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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft nucleaire doelen in Iran aangevallen... en twee generaals en twee kerngeleerden gedood. De Iraanse ayatollah Gamenei zweert wraak... en zegt dat Israël een bitter en pijnlijk lot wacht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 Het is de derde NS-staking in acht dagen tijd. Het weer, de dag begint wisselend bewolkt. Later is het zonnig en warm. Het wordt 28 tot 32 graden. Vanavond in het westen en zuidwesten kans op onweer. ZFM. ZFM. I gotta have Don't make it. ZFM, ZFM, ZVM, Strand, Zee, Boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM. I'm gonna